Commissaris Susan Baart stapt op bij Vestia. Ze treedt uiterlijk 1 oktober af. Vestia heeft grote financiële problemen doordat oud-topman Staal voor miljarden aan derivaten kocht. De raad van commissarissen werd verweten dat er onvoldoende toezicht was. Ook was er kritiek dat de raad vooral bestond uit vrienden van Staal. Daarnaast was er kritiek op Baart omdat haar partner eerder commissaris was bij Vestia tussen 2001 en 2003. Baart is oud-journalist en oud-PVDA-voorlichter.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 Het wrak van de Titanic komt op de lijst van beschermde erfgoederen van UNESCO. Iedereen die iets met het wrak wil doen moet voortaan toestemming vragen aan de VN-organisatie. Op 15 april is het 100 jaar geleden dat het cruise schip op zijn eerste reis op de Atlantische Oceaan tegen een ijsberg voer en verging. Omdat dat in internationale wateren gebeurde was er niemand verantwoordelijk voor het wrak.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 All the teary eyes, you know there's gonna come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 Cê mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te...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 ai te ai ai te de ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text tv op kanaal 45 ZFM shoulder, thinking you gonna get you some smelling like some fragrance that I don't even wear so if you want some loving I suggest you go back there, where you came from day to day with you it's always something else, working my nerve, God knows that I don't deserve what you put me through, cause I've been so true to you for you to come at me with another man. do from here on out, I am no longer concerned, see I Ik ruik het bedenk. Ik kan niet meer slapen En ik ben wakker, zag. Maakt weinig meer uit. Ik heb alles gehaald. Ik wil niet meer denken. En ik kan niks meer doen. Ik vind dat. Best. Het wordt nooit meer heel stoer. Ik kan niet meer zitten. En ik wil niet meer staan. Ik heb alles gehaald. Ik heb alles gedaan. Ik wil niks meer horen. En ik zwerf als ik straf. Dat is mijn Ik je chemissais.